5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Willem Holleder na zes jaar weer vrij man. Kabinet zet Boerkaverbod door. En uitgeprocedeerde asielzoekers bij Vorst niet op straat. <tie> Topcrimineel Willem Holleder heeft op de dag van zijn vrijlating... familieleden ontmoet en een boswandeling gemaakt. Dat twittert misdaadjournalist Peter R. De Vries. Hij heeft Holleder ontmoet en gesproken en ook foto's van hem gemaakt. Die zal hij vanavond tonen in het tv-programma De Wereld Draait Door. Volgens de Vries zag Holleder er getekend maar goed uit. Willem Holleder is na zes jaar vrijgelaten. Hij zat vast voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Justitie wil van hem nog 17 miljoen euro hebben... die hij met criminele activiteiten zou hebben verdiend.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 In de klimopzaak over vastgoedfraude is oud-bestuursvoorzitter Hakstegen van het bouwfonds vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties. En daarmee vervalt een belangrijke aanklacht van het openbaar ministerie in de zaak. Van de elf verdachten in de fraudezaak is Hakstegen degene met de hoogste functie. Hoofdverdachte Jan van Vlijme, een oud-directeur van het bouwfonds, is op een van de acht punten vrijgesproken. De rechtbank acht hem niet schuldig aan de oplichting van Philips bij de verkoop van een vastgoedproject. De vrijspraak op dit ene punt betekent niet dat hij ook op andere punten vrij uitgaat. Het OM heeft in de vastgoedfraudezaak zeven jaar tegen hem geëist. Oud-minister Bos vindt dat het moeilijk is te zeggen of de staat te veel heeft betaald voor ABN Amro en Fortis. Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat je net zo goed kunt vragen of er niet te weinig is betaald. En dat moet weer worden onderscheiden van de vraag wat de bank in 2008 waard was, zei hij. De staat heeft destijds een kleine 17 miljard euro betaald. Niet alleen is daarmee veel onheil voorkomen, maar door de integratie van ABN AMRO en Fortis zijn ook allerlei voordelen geboekt die destijds niet in de waardering zaten, zei Bos. Als het gaat vriezen, mogen uitgeprocedeerde asielzoekers... tijdelijk in de asielzoekerscentra blijven, dat zegt minister Leers. Asielzoekers die al op straat staan... kunnen bij hoge uitzondering aankloppen bij de nachtopvang. Voor andere dak- en thuislozen... worden in de vier grote steden extra bedden neergezet. Volgens het KNMI gaat het vanaf zondagnacht matig vriezen. Justitie had rekening met de mogelijkheid... dat de 14-jarige jongen die vorige week een meisje van 15 in Arnhem neerstak... dat heeft gedaan voor geld... Medescholieren en vrienden van het slachtoffer beweren op Twitter dat de 14-jarige verdachte voor 100 euro is ingehuurd door een 17-jarige inwoner van Rotterdam. Die Rotterdammer deed dat op aandringen van zijn vriendin, een meisje van 16 uit Arnhem. In Syrië zijn de afgelopen maanden 384 kinderen om het leven gekomen, dat zegt UNICEF. De meeste dode kinderen zijn jongens, maar ook zijn er 380 kinderen vastgezet... van wie sommige jonger dan 14 jaar. Het VN-Kinderfonds maakt zich zorgen over de situatie in Syrië. Vanuit dat land komen vandaag ook berichten over een bloedbad in de stad Homs. Milities van het regime zouden gisteren met vuurwapens en messen... meer dan 30 mensen hebben afgeslacht. De betrouwbaarheid van de berichten is niet te controleren. In de Bondsdag, het Duitse parlement is de holocaust herdacht. Hoogtepunt van de herdenking was de toespraak van de 91-jarige Marcel Reich-Ranicki, jarenlang Duitslands beroemdste literatuurcriticus. Reich-Ranicki werd door de nazi's naar Polen gedeporteerd en overleefde het ghetto van Warschau. In zijn reden vertelde hij over de deportaties en de dood die het leven in het ghetto beheerste. Minister Van Bijsterveld aanvaardt de excuses van de Algemene Onderwijsbond AOB voor de uitspraken van bestuurslid Keerts. Die noemde Van Bijsterveld gisteren de slechtste onderwijsminister ooit en zei dat ze niet het intellectuele vermogen heeft om minister te zijn. Keerts zelf blijft bij zijn uitspraken. Een man van 45 uit Hilversum heeft bekend dat hij betrokken was... bij de explosie van een betonblok op het strand van Ritten bij Vlissingen. Hij en een verdachten van 24 uit Zoutelanden blijven langer vastzitten. De politie heeft bij huiszoekingen in Hilversum, Zoutelanden en Diemen... brisantgranaten en andere explosieven gevonden. Het weer volop zon, vanavond vrij helder... maar in het zuiden toenemende bewolking. In het westen kans op een bui, temperatuur 8 rond het vriespunt. Morgen in het zuidwesten wat buien. Smiddags middags overal droog met wat zon. Het wordt dan een graad of vijf. Vanaf zondag is het droog en wordt het ook flink kouder. ANWB Verkeersinformatie. Er staan minder files dan gebruikelijk vrijdagmiddag. In totaal nu 75 kilometer. Wat opvalt is de afsluiting van de A10... de ring Amsterdam-Noord richting Zaanstad. Die is dicht bij oost vanwege technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanmiddag. Tussen Zeeburg en oost staat 9 kilometer. Omrijden via de westkant van de A10, via de Koentenel, lukt ook niet filevrij. Voor de Koentenel staat 4 kilometer. Wat langere file nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Noordloos 9 kilometer. Nog steeds de nasleep van een aanrijding eerder vanmiddag. En op de A28 Utrecht Amersfoort. Langzaam rijden bij de Alphen 3 kilometer en verderop bij Leusden nog eens 4. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Rozenaal en Breda. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Werd van Sloten. Een hele goede middag. Opnieuw geweld in Homs in Syrië. De minister tevreden met excuses van A.O.B. Maar eerst de man die een boswandeling heeft gemaakt. Tenminste, dat zegt Peter R. de Vries. Contact nu met misdaadjournalist Gerlof Leijstra. Want uh, we hebben het over Holleder, die vandaag vrij is uh, gelaten. Is dat dan het eerste wat je doet als je vrij bent, meneer Lijstra? Nou, het eerste wat ik doe is zeggen dat ik misdaadverslaggever ben van Elsevier. Ja, sorry. Ja, hij heeft zes jaar binnengezeten. Dus je kunt je voorstellen dat je op deze mooie dag even van de uh, natuur wil genieten. En rustig, uh, voor zover mogelijk, zonder al te veel camera's in de buurt... Uh, even met je familie en vrienden wil praten. Ja, nou ja, er is ook een soort jacht op hem geopend. In die zin een mediajacht, want iedereen wil hem spreken. Ja, nee, dat lijkt me voorhandliggend. Uh, ik weet dat Bas van Hout vanmorgen door Holleder zelf is gebeld... Die heeft kort uh, met hem gesproken, maar Peter Erdevries uh, heeft foto's... en die heeft wat langer uh, met hem gesproken. Maar, ja. maar dat iedereen hem natuurlijk in de uitzending zou willen hebben. Ja, zou u hem ook willen spreken? Ja, ik zou hem uiteraard graag willen spreken, net als iedereen. Uh, en, uh, maar of hij zinnige antwoorden geeft op de vragen die we allemaal hebben... dat is een tweede. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Hè? Je kan hem willen spreken om te vragen van waar ben je... maar je kan natuurlijk ook een aantal inhoudelijke vragen stellen. Ja, nee, waar hij is, dat vind ik dan minder belangrijk dan... Maar ja, gaat hij vertellen van nee natuurlijk joh, ik zit achter die liquidatie en achter die en uh, nee, die uh, doet uh, die, uh, speelt de vermoorde onschuld. Ja, nou ja, de grote vraag is natuurlijk, van wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, uh, we kunnen het hebben over van wat er met hem zelf gebeurt, hoe hij thuis komt en dergelijke, maar wat gaat er in het milieu waarin die verkeerde gebeuren? Nou, daar is het erg onrustig en uh, dat is natuurlijk al wat langer... Hè, omdat ze weten dat deze dag eraan zat te komen... en uh, er rekening mee hebben gehouden dat hij vrijkomt. Ja, hij heeft gewoon voldoende vijanden. Het zijn niet uh, hele legers, maar er zijn wel uh, diverse groeperingen... En, en individuele mensen die een appel met hem te schillen hebben. En niet een appeltje, maar echt een, een hele dikke appel. Ja, en dan wordt het niet gedaan zoals van... wanneer wij een keertje een meningsverschil hebben... dat je zegt van, zeg, wat maak je me nou, zeg... Nee, hij wordt uh, met, uh, met lood betaald, zeggen ze dan in het jargon. Nee, hm. hij wordt gewoon geschoten. Uh, ik, ik denk dat Holleder als geen ander beseft dat hij uh, als schietgever door het leven gaat vanaf nu. Ja. Betekent dat het ook dat hij de verstandig aan doet om uh, ja, een andere identiteit, ergens anders naartoe te gaan, dat soort voorzorgsmaatregelen te nemen? Ja, lijkt mij wel. Uh, hij gaat niet meer uh, Franker vrij op zijn Vespa rondrijden door Amsterdam. Uh, ik zou het hem niet aanraden. Uh, dan loopt hij echt gevaar. Uh, dus ja, het ligt denk ik voor de hand, zeker nu we weten, hè, dat werd mij nog bevestigd door het landelijk pakket, dat hij uh, zonder voorwaarden is vrijgelaten, dus bijvoorbeeld ook zijn paspoort heeft, dus hij kan... Dus die wil nu al op het vliegtuig naar Brazilië zitten... of naar Thailand of naar Laos, welke landen dan ook, die niet uitleveren. Is niet altijd een garantie, want Mierenmet uh, is ook in Thailand aan zijn einde. Is ook gaan. zo, is ook zo. En ook tijd, hè? de Siciliaanse maffia zegt altijd... Uh, wraak is een gerecht dat koel wordt geserveerd, koud wordt geserveerd. Het kan jaren duren, maar het moment komt dat die wraak uh, uh, uh, wordt uitgevoerd... en dat weet Holleder ook, hè? die heeft lang genoeg meegedraaid... De onderwereld om te beseffen uh, dat hij vijanden heeft. Ja, u zei net van het is heel onrustig hè in in, in de onderwereld. Ho, hoe blijkt zoiets eigenlijk in de onderwereld dat het onrustig is? Ja, onrustig in die zin dat er natuurlijk, het is het gesprek van de dag, ook onder criminelen. En uh, uh, ja, dan zijn er criminelen die uh, zich afvragen van ja, wat gaat Willem doen? Hè? Wil hij weer een positie uh, verwerven in Amsterdam of gaat hij elders uh, aan de slag of doet hij niks meer. Uh, er zijn mensen die uh, uh, nou, letterlijk wraak willen nemen. Dus je hebt allerlei verschillende redenen om ongerust te zijn. Maar die ongerustheid is groot, dat merk ik uit uh, gesprekken. En de politie, kan, gaat die dan ook nog een rol spelen? Want uh, ja, die hebben wel eens gezegd: van, ja, het zou wel prettig zijn als dan alle liquidaties in eind zou komen. Kun je je ook voorstellen dat die zullen proberen om te voorkomen dat er weer een nieuwe liquidatie komt? Ja, uh, en. en de, de overheid, en de politie werkt voor de, voor de staat natuurlijk, uh, heeft ook wel een, een zorgplicht. Hè? Als iemand gevaar loopt, dat geldt ook voor Holleder, dan mag hij nog zo'n grote uh, crimineel zijn. Ook hij heeft recht op bescherming als uh, zijn leven gevaar loopt. Alleen ja, hoe ga je dat doen? Holleder zelf zit er niet op te wachten. Kan ik kan me voorstellen dat uh, voortdurend de rechercheurs om hem heen lopen. Maar ja, hij zal toch ook zelf het een en ander moeten regelen. En uh, ik denk dat de garantie tot aan de grens is hè, van de overheid. Maar als hij naar welk land dan ook vertrekt, uh, wat geen uitleveringsvertrag heeft... Ja, dan moet hij toch echt zelf uh, uitzoeken. En wat je al zei, met dacht in Thailand uh, veilig te zijn. Uh, er zijn... Uh, Criminelen in Spanje vermoord, in Latijns-Amerika. Het kan overal gebeuren. Ja. Dus ja, je moet altijd over je schouder kijken. Ja, altijd kijken wat er achter je gebeurt. Ja. Meneer Lijstra van Elsevier. Uh, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Excuses aanvaard. Dat gaat over minister Van Bijsterveld. Want ze reageerde op de excuusbrief van het hoofdbestuur van de Onderwijsbond AOB. Gisteren verweet AOB-bestuurder Martin Kiers de minister een gebrek aan intellect. En hij liet weten dat hij zich schaamde dat ze minister is. En vervolgens zei hij ook nog dat Van Bijsterveld iedere ochtend in de spiegel kijkt. en geniet dat ze de functie van minister heeft. Van Bijsterveld snapt de emoties van leraren. maar vindt de uitspraken te ver gaan. Uh, dat uh, vond ik natuurlijk geen gelukkige uitspraak. Uh, maar ik moet ook vaststellen uh, dat de AOB en ik in ieder geval één ding wel met elkaar delen. Liefde voor goed onderwijs. En uh, als je goed onderwijs wil realiseren je moet met elkaar samenwerken in de polder... Uh, dan moet je ook gewoon respectvol met elkaar omgaan en constructief. Vindt u dat die meneer zich niet respectvol richting u heeft uitgelaten? Nou, laat ik dat oordeel nou eens even aan u laten. Uh, daar zijn menig uitspraken over gedaan. Uh, maar uh, nee, ik, ik was inderdaad natuurlijk niet gelukkig met deze uitspraak. Maar ik stel wel vast dat hij uh, als onderdeel van het bondsbestuur... Uh, mij een brief gestuurd heeft. Uh, want het is een, een brief namens het hele bestuur. En daarmee is voor mij wat dat betreft gewoon de kous af. Maar de uitspraken waren ook nogal persoonlijk. Heeft u het ook persoonlijk aangetrokken? Uh, nou, weet je, dat is eigenlijk gewoon niet relevant. Uh, ik... nou, wel toch? U bent toch buitenminister ook wel gewoon mens? Ja, ik ben zeker gewoon mens. Uh, helemaal voor de volle 100 procent. Maar toch voor mijn functie is het op dat moment uh, niet relevant. Nu moeten leraren op scholen onder andere respect en fatsoen bijbrengen. En als dan zo iemand zo'n voorbeeld geeft en toch vrij beledigend is... Uh, heeft u daar dan een probleem mee? Uh, nou, ik denk dat uh, ik het uh, zeer met u eens ben... Uh, wanneer u zegt dat leerkrachten gewoon respectvol uh, uh, uh, ja, moeten laten zien... dat waarden en normen ertoe doen. Uh, een leerkracht heeft een echt grote voorbeeldfunctie voor kinderen... net als ouders dat hebben. Uh, en in die uh, zin ben ik dat van harte met u eens. Uh, dat is één. Uh, maar twee, voor mij is nu deze kwestie uh, afgedaan. Omdat uh, de brief, uh, zoals die er ligt, uh, duidelijk een excuus uh, verwoord. En uh, die ook mede natuurlijk namens uh, dit betreffend bestuurslid uh, is geschreven. Ja, maar de man zelf die, uh, heeft vandaag nog weer zijn uitspraken herhaald. Ik moet vaststellen dat daarna de vergadering uh, is geweest uh, van het bestuur van het AOB... Uh, men uh, daar uh, gesproken heeft erover en men uiteindelijk gewoon als bestuur in zijn de totaliteit uh, deze brief geschreven heeft. Heeft u niet geëist, ik wil best met uw AOB om tafel, maar dan moet die man wel weg. Ik heb eigenlijk uh, geen contact gehad uh, met de AOB uh, gisteren rondom dit gebeuren. Uh, en uh, ik vind uiteindelijk dat wat zij nu uh, gedaan hebben, de stap die ze gezet hebben, is wat mij betreft uh, voldoende. Uh, het is een excuus. Uh, het is een excuus mede namens betreffende stuur, bestuurslid, want hij is onderdeel van het bestuur. Uh, en dan denk ik ook. Uh, dan moet je dat ook kunnen aanvaarden en, en is voor mij ook uh, de zaak klaar. Wat dacht u toen u vanochtend in de spiegel kijkt en tanden poetsen was? Ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister? <laughs> nee, joh. nee, dan kijk ik altijd of ik heel goed poets. Hè, want dat uh, zeg ik tegen mijn kids zeg ik te vroeger ook. En dat zeg ik dan ook tegen mijzelf. Let op, even goed poetsen. Nee, nee, nee, daar heb ik niet zoveel last van. Nee, persoonlijk uh, heb ik er niet zoveel last van. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat is het ook alweer? Er staat een geweldige vent, ja. Goed, Zand erover dus, wat de minister betreft. U hoorde haar in gesprek met verslaggever Marcel Brun de legendarische Britse comedygroep Monty Python vindt het na bijna 30 jaar tijd voor een nieuwe film. We gaan zo praten met Erik van Muiswinkel daarover. Bij de AWB is Jolanda van der Velde. Jolanda, hoe is het met de wegen? Dat was het de A4? Uh, de A10, de, A10, de, de sorry. ring van Amsterdam. Ja, goed Niels, Bert, nu de A10. Daar staat nog maar tussen Zeeburg en Kadulle. 6 kilometer. Dan heb ik het over de A10 de ring noord richting Zaanstad. Tijdlang was daar de weg dicht bij oost vanwege technisch onderzoek. Die is net weer vrijgegeven. En ook aan de andere kant, de westkant, gaat het weer wat beter. Voor de Koenten nog 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Deze week deden ruim 3000 scholieren het werk van de Verenigde Naties na. Tijdens een speciaal congres in Den Haag... werden problemen van wereldniveau besproken. Inmiddels is het bijna klaar. Of, Joris van de Kerkhof is er in ieder geval. Joris, zijn jullie klaar? Of uh, zijn er nog wat moties en amendementen die moeten worden aangenomen? Nee, die zijn allemaal uh, aangenomen. En dat is natuurlijk wel een groot verschil met uh, de echte Verenigde Naties. Of de echte conferenties uh, met volwassenen in ieder geval, die hier gehouden worden. Daar wordt meestal nog wel een dag of twee of drie uh, extra uh, gereserveerd. Omdat er in de nacht nog uiteindelijk nog een extra resolutie uh, ingediend wordt. Waar nog eens extra over vergaderd wordt. Maar hier was al van tevoren duidelijk dat dit rond vijf uur zou klinken. De uh, voorzitter van de vergadering had gezegd dat dit het was: vijf dagen vergaderen van, uh, van, van leerlingen tussen de 15 en de 18. Uh, van 3000 leerlingen, wat je al zei. En uh, ze hebben gesproken over uh, oceanen en over zeeën. Maar ze waren met z'n allen wel. Dan hoor je het weer wat harder worden, ja. uh, Bert? Kijk, ja? luister maar. Ze waren vooral wel hierop aan het dansen. Wow. Het heeft ook wel ritme, jongens. Het heeft, het heeft ritme. Ja. Zeg maar, dat, is, dat is een afloop, het feestje als het werk gedaan is. Hebben ze een plan? Kan de wereld verbeterd worden? De wereld kan absoluut verbeterd worden. De ambassadeur van de Argentinië staat hier bij me. Doet zijn jasje nog, nog even dicht. Nou, toch, ja, doe maar wel, ja, het maar wel. Je bent het niet gewend. Ik ambassadeurs over het algemeen ook niet. Maar je bent het niet gewend om in zo'n pak te lopen, geloof ik. Hè? Nee, Zeker niet. Maar het is dan wel heel erg leuk om het dan één keer in het jaar wel te mogen doen om net op het podium een beetje te bewegen op, die, uh, op dat gedrum... met de vlag van, uh, van Argentinië. Je zit op een school in uh, sint Miguel gestel uh, En je was ambassadeur van, uh, van Argentinië, zeeën en oceanen. Heb jij voor jezelf het gevoel van, er is nu iets gepresenteerd... Waar de zeeën, de oceanen en de rest van de wereld beter van worden? Nou, voor mijn commissie niet, voor andere commissies wel. Je hebt natuurlijk verschillende commissies. En die Environmental Commissie, die zich meer bezighoudt met de natuur en de omgeving. Die zullen natuurlijk, uiteraard, gewoon oplossingen hebben bedacht. voor de zeeën en oceanen. Maar ik als GA4, waarin eigenlijk vooral. Wat? General Assembly, Fourth Committee. Uh, zijn er heel andere onderwerpen besproken... waaronder discriminatie en uh, het schenden van de rechten voor vrouwen. Etc. Je, je had zet, je hebt niet het algemene beeld uh, gekregen... van wat er dan met z'n allen uh, besloten is. Of werkt het hier ook niet zo? Er komt één verhaal naar buiten van de zee en de oceanen worden beter. Nou, dat komt wel naar buiten, maar... Uh, niet per se in, ons in onze commissie. Over het algemeen is dat de hoofdboodschap. Dat is ook een belangrijkste thema. Daar draait het ook allemaal om. En alle commissies en alle onderwerpen hebben wel iets van doen met zee en oceanen ergens. Daar ligt de link. Maar in, in onze commissies dus die, is die link heel ver te zoeken. Nou, dat blijkt wel. Maar uh, in andere commissies zit die er dus wel degelijk. Wat, je hebt een resolutie ingediend. Waar ging die over? Die ging over uh, discriminatie. Ja, en dat was ontzettend interessant om te doen en heel leuk om te doen. En we dachten ook dat eigenlijk de hele General Assembly of eigenlijk de hele MUN-conferentie en iedereen die hier aanwezig is daar wel wat aan heeft. Maar ja, daar was onze chair, onze voorzitter blijkbaar niet mee eens. Dus hij is vandaag niet besproken in de plenary session. Maar uh, we hebben hem wel uh, in onze commissie besproken. En hij... wat het grappige is? Daar komen we dan misschien wel later weer op terug. Hoor. Maar je praat nu alleen maar over het systeem, hoe het werkt. En inhoudelijk, over wat je dan hebt ingediend, uh, dat heb je nog, uh, nog niet gezegd. Maar je bent ook, oh, ik heb... zie ik, doen we, het doen we later wel. Ik zie dat je ontzettend moe bent en dan is er ook nog een feest uh, vanavond uh, waar je naartoe moet. Het is hard werken als allemaal zit hier. Het was wel lekker dansen. Hè? Oh, ja. <laughs> het klinkt lekker hoor. Wat mij betreft kunnen we het nog even laten staan, maar ik heb andere muziek. Want, eh, dames en heren, Monty Python, u kent ze misschien nog wel hiervan. I always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Of misschien kent u ze hiervan. Good morning. Good morning. What have you got there? bacon, ja, bacon, Ik lig dan onder tafel. Ik hoop u ook een beetje. Erik van Muiswinkel, daar gaan we ermee over praten. Want uh, ja. de leden van Monty Python komen weer bij elkaar. Is dat goed nieuws? Nee, ja, denk ik wel. Eigenlijk altijd. Ik bedoel, het is beter dan dat ze niet bij elkaar komen. Maar of het wat wordt, dat weet natuurlijk niemand. Ja, wat wordt het weer zo leuk? Dat is het hem namelijk, hè? Nou, het is, voor mij was het echt een nieuwtje, hoor. Ik las vanmiddag dat er een grote documentaire over Coat Bee binnenkort wordt uitgezonden in februari. En vervolgens bellen jullie met het nieuws, voor mij nieuws, dat ja. Monty Python weer bij elkaar komt. Maar uh, gaan, ze gaan een film maken, toch? Ze gaan een film maken, ja. Ja, nou je, kijk, hun films zijn natuurlijk uh, bepaald niet altijd uh, geslaagd geweest. Dus uh, uh, ja. en sommigen ook weer wel. Ik, ik wou zeggen, The Life, Life of Brian is toch een hartstikke leuke film geweest? Jawel, wel, maar uh, wat ik zeg is dat niet al hun films geslaagd zijn. En The Life of Brian is, is ongeveer de allerbeste komische film die er ooit gemaakt is, vind ik. Dus daar ben ik het helemaal met je eens. Maar uh, het, het gaat erom dat ze ook uh, rommeltjes hebben afgeleverd. Vooral individuele, apart. Ja. Uh, de dingen die niet gelukt zijn... Terry Gilliam is natuurlijk uh, de Amerikaan... die de ook de, de, de animaties maakte. Die is berucht om zijn geflopte projecten... die ik zelf soms geweldig vind. Dingen als Brazil en uh, Twelve Monkeys... en allerlei uh, rare films heeft hij gemaakt. Uh, don, uh, donkey Shop. Ja. Daar, uh, maar... Um, het is niet een garantie voor succes dat ze bij elkaar komen. En ze zijn toch al wel erg oud hoor. Vooral John Cleese is echt een oude heer. Ja, maar uh, misschien is het ook een beetje nostalgie natuurlijk. Dat iedereen denkt van het was ook altijd wel zo leuk. En als ze we weer bij elkaar komen, dan wordt het vanzelf wel weer leuk. Uh, ze zijn altijd heel kritisch op zichzelf geweest. John Cleese is al na twee seizoenen trok hij de stekker uit. Monty Python's Flying Circus, dus het eigenlijke programma op tv. Uh, de, uh, want ze wilden nooit te lang doorgaan met dingen. Uh, dus als zij weer bij elkaar gaan zitten... dan zullen ze elkaar uh, tot het bot uh, de, de, de nieren proeven of het, of het wel leuk wordt. Maar het is een risico natuurlijk. Het, is, het kan oud nieuws zijn. Hè? Spamalot, de musical, was natuurlijk heel erg geestig uh, gemaakt... Maar ja, het, we hadden het wel allemaal al een keer gezien, dat wel. Dat is waar. Zeg maar wat, wat, wat was het bijzondere, uh, ook voor de wat jongere luisteraars... Uh, van Monty Python, voor zover ze dat nooit hebben gezien? En... Ja, nou, het, het, het, het, wat, ik, wat ik er heel bijzonder aan vind... is dat het nog steeds leuk is. Uh, en dat geldt maar voor heel weinig dingen. Dingen raken heel gauw uh, uit de mode, uh, uit de tijd. Um, het uh, tempo is vaak te laag als je leuke dingen ziet van vroeger. Maar uh, Monty Python is, was zo ontzettend origineel... Dat, dat behalve het historische belang, dat zij paden hebben geopend waar wij allemaal, die wij allemaal heel normaal vinden. Um, de, dat je een sketch niet afmaakt, maar een gewicht van 16 ton naar beneden laat vallen, waardoor iedereen dood is. Uh, dat je daar wat ze al niet verzonnen hebben. Ze hebben de weg gebaand. Maar uh, ondanks uh, dat ze zo historisch zo belang, uh, belangrijk waren, zijn ze ook nog leuk gebleven. En dat zat hem toch in, uh, dat ze slim waren. Ik, ik, ik vind het leukste van hen dat ze waren studentjes uit Oxford en Cambridge. Ze waren heel slim. En toch vond een hele brede laag van het volk in heel Europa... ook Duitsers hebben er om gelacht. Zweden, iedereen kijkt naar... hebben ze leuk gevonden. Dat, is, dat zie je bijna nooit. Het, het is een bijna soort universele humor. Ja, terwijl als je het ziet is het ook wel weer uh, soms heel studenticoos en intellectueel. Ze hebben heel veel uh, variatie gemaakt op een bokswedstrijd tussen twee filosofen... Duitsland-Griekenland. Uh, met, uh, met, uh, met, van filosofen. Dus de Grieken in een tuniek. En de Duitsers met een pruik. En dan uh, Schopenhauer die Socrates tackelt. Dat soort ongein. Ja. Dus hoge en lage cultuur bij elkaar brengen. Maar dat, uh, op een of andere manier blijft dat leuk. Uh, waar dat nou in zit. Ook omdat ze het gewoon heel goed gedaan hebben. Want later hebben we heel veel programma's dat soort dingen nog weer nagedaan. Ik vind, ik vind zelf bijvoorbeeld Little Britain, uh, dat is heel erg populair. En uh, ik, ken, uh, ik heb heel vaak ruzie met mensen die dat het allerleukste vinden wat er ooit is. Maar ja, als je van Monty Python houdt, dan is dat een heel slap afgeksel ervan. Ja. Wat, het heeft u zelf ook geïnspireerd? Ja, enorm. Ja, ik, ik, uh, ik was net te jong toen het voor het eerst werd uitgezonden door de VPRO. Het kwam in Nederland denk ik een jaar na de BBC... Toen bereikte dat dan Nederland. Het ging natuurlijk lang zo snel niet. Niks YouTube, niks kanalen. Nee, het moest de hele dus, zee nogal vervaren voordat het hier ja, was. Ja, het, het moest per container worden afgeven. Precies, man. En dan werd het in een, in een, in een projector gestopt. En dan al ja. snorrend kwam het beulsen op de televisie. Ja. Maar dat was in 1969 zoiets. En toen was ik uh, acht. Toen kon ik het net al niet volgen. Maar de VPRO heeft dat later eindeloos herhaald. Uh, net zoals veel later uh, Volty Towers, weet je wel, iedere nieuwe generatie kan dat zien. En toen was ik een jaar of 12, 13, en toen viel ik er onmiddellijk Ik snapte meteen uh, blijkbaar hoe leuk dat was. En in die tijd kwam ook Dr. Anders P. op. En nog wel meer van en P. Dus ik, ik ben helemaal opgevoed. Uh, onder andere in hun humor. En toen in de jaren 80 kwamen ook die films erachteraan. En de, de series Voltaire Towers. Uh, uh, die serie van uh, Terry Jones. Dan noem ze maar op. Dus ik ben echt wel door ze opgevoed, ja. Ja, goed. De film heet, want dat had ik geloof ik nog niet gezegd... Absolutely Anything. Meneer Van Muiswinkel, uh, nou, we gaan het bekijken. Kijken of het ja, leuk dat... is. Huh? Ik ga er zeker naar kijken, ja. Oké, okay, bedankt voor het gesprek. Goed, oké. Okay gaan wij het toch eventjes hebben over de werkloosheid in Spanje. Want als u een Spaanse jongere spreekt, dan is de kans groot dat hij werkloos is. De jeugdwerkloosheid in Spanje is namelijk weer verder opgelopen. Het is ruim 51 procent. Werkloosheid in Spanje is het hoogst van alle Eurolanden. Ton Wildhagen is hoogleraar arbeidsmarkt bij de Universiteit van Tilburg. Meneer Wildhagen, hoe kan het nou toch dat die jeugdwerkloosheid met name ook in Spanje zo hoog is? Ja, de jeugdwerkloosheid die is... Uh... Het dubbele van de normale gemiddelde cijfers, dat zie je bijna overal. Maar ja, jeugd wordt extra getroffen in Spanje. Dat heeft toch te maken met dat het aantal banen waar de jeugd heen kan is enorm beperkt. Spanje is ingestort door de, ja, de huizenbubbel. Tussen 2004 en 2008 zijn daar de huizenprijzen enorm gestegen. Mensen hebben heel veel geld geleend en ja. toen is dat allemaal ingezakt. Nou, en op dit moment is er eigenlijk. Ja, zijn er heel weinig sectoren die jongeren iets te bieden en de mensen die aan het werk zijn, die zijn dermate beschermd in de vaste baan dat de jongeren geen kans maken. Ja, het is zitten blijven waar je zit als je ouder bent. Ja, dat is dat is er zeker in Spanje. Men, men probeert een baan te krijgen en als je die hebt, ja, dan wil je die houden. En, en wat er ook verder gebeurt, je kwamt je daaraan vast. Want op de arbeidsmarkt zelf is eigenlijk verder geen zekerheid te, te, te vinden. Die moet je echt uit die bestaande baan zien te halen. Ja, dat betekent dat de jongeren, ja, als ze nog een beetje toekomst willen hebben, weg zullen trekken. Dat is zo, de, de jongeren die uh, intussen ook redelijk goed opgeleid zijn... die, die maken weinig kans, uh, zijn zich duidelijk aan het oriënteren. Je, je ziet dat uh, ze komen steeds meer richting ons deel van Europa... Uh, stage, studie en het liefst ook werk. En de komende tijd zullen we zeker ook uh, gaan zien... dat uh, Zuid-Europese uitzendkrachten, uh, ZZP'ers... ook een, uh, ja, een geluk op uh, de arbeidsmarkt in dit deel van Europa zullen zoeken. Ja, want u zei uh, eerst even in de jongeren die heel goed opgeleid zijn, maar nu zegt u ook... De ZZP'ers betekent dat ook dat ze van alle lagen zijn, hoog en laag opgeleid? Nou ja, dat is ook zo. Hè, maar hoogopgeleiden zouden meer kansen moeten hebben als je kijkt naar hun, hun positie. Maar kunnen daar eigenlijk op die arbeidmarkt uh, niet mee? Er zijn wel vaak uh, dat hoger opgeleid en ook hoe jonger zijn mensen eerder geneigd... om toch ook de grens over te gaan. Dus dat, deze groep zal dat doen. Of er ook meer Spanjaarden zullen komen die, die toch vastzitten aan huis en haard. dat zal denk ik beperkter zijn. Maar de jongeren die, die zijn mobieler en zullen zeker hun uh, kansen... ook uh, elders gaan beproeven op dit moment. En dat betekent dat er niet alleen jonge Spanjaarden zullen komen... maar ook uit andere delen van Europa waar de jeugdwerkloosheid aan het oplopen is? Nou ja, kijk, uh, arbeid zoekt toch de plek waar, waar vraag is naar arbeid. En, en ja, daar moet je wel bij aantekenen. En dat zie je in Spanje ook wel een stukje. Ik, ik was daar net heel somber over, maar je ziet toch ook wel dat die landen ook nog wel onvervulde vacatures hebben. Dus dat lukt kennelijk ook niet. Dus op het moment dat de, de weinig banen zijn, vacatures niet aansluiten. Ja, dan gaan mensen zoeken. En omdat de grenzen open zijn, eh, krijg je dat effect, absoluut. Ja, onvervulde vacatures, dat zijn, eh, want er kwam ook veel weer, Roemenen gek genoeg weer, naar Spanje om eh, in de aardbeienoogst eh, te, te werken. Ja, Spanje heeft ook de, de laatste jaren veel migranten gehad, dat klopt. Eh, en, en daar gaat het dan weer om werk wat uh, Spanjaarden zelf ook uh, in mindere mate willen doen of kunnen doen. Maar je ziet ook, uh, dat, op dit moment hoor je geluiden, dat er ook Spanjaarden de, de overkant uh, uh, opzoeken in Marokko. Om daar te kijken uh, wat er in sommige sectoren te doen is. Dus we krijgen één, één grote arbeidsmarktcarousel op deze manier in Europa. Ja goed, en dat allemaal als gevolg van de oplopende werkloosheid en ook de jeugdwerkloosheid. Meneer Wildhagen, ik dank u wel voor het gesprek.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 Open nu de spaar-online-rekening met een toprente van 3% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Radio 1, het NOS-journaal. In de klimopzaken over vastgoedfraude is oud-bestuursvoorzitter Hakstegen van het bouwfonds vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties. Daarmee vervalt een belangrijke aanklacht van het Openbaar Ministerie.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 Een vrouw uit Veghel die buren en kennissen wilde vergiftigen met bonbons met muizengif... moet voor een jaar naar een psychiatrische kliniek. Dat heeft de rechtbank in de Bos bepaald. Die veroordeelde de vrouw voor bedreiging, maar besloot geen straf op te leggen... omdat ze volledig ontoerekeningsvatbaar is. En asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden... tijdens de verwachte vrieskoud tijdelijk niet op straat gezet. Vanaf zondag wordt er koud weer verwacht. En de vier grote steden nemen daarom ook maatregelen voor dak- en thuislozen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Geert Er komen nog een paar buien voor. En vanavond en vannacht vooral in het zuidwesten nog steeds kans op een bui. En daarbij kan ook hagel en onweer voorkomen. Landinwaarts zijn er opklaringen. Kans op mistbanken. Verder koelt het af naar plus 2 tot min 1. En lokale wegen kunnen glad worden. Morgenochtend trekken er in het zuidwesten nog steeds buien over. Maar in de middag neemt de buigheid daar af. In de rest van het land begint de dag mistig of nevelig. Overdag is het droog met flink, flink wat zon. De wind draait naar het oosten en die oostenwind voert in de loop van de dag koudere lucht aan. De maximumtemperatuur komt uit op een graad of 4 in het noordoosten door plaatselijk 7 graden in het zuiden. En morgenavond wordt de aangevoerde lucht steeds kouder en in de nacht gaat het dan al op grote schaal licht vriezen. Zondag is het wintersweer met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt maar iets boven nul en daarna begint een onvervalste vorstperiode die de hele volgende week kan aanhouden. In de nachten er tot matige vorst en later in de week ook kans op strenge vorst. ANWB Verkeersinformatie. Er staan minder files dan gebruikelijk. In totaal nu 78 kilometer. Een paar dingen vallen nog op. Op de A10 de ring west van Amsterdam richting Zaanstad... voor de Koenzen dan nog 4 kilometer. De lange file op de A10 Noord richting Zaanstad is helemaal verdwenen. Er was een aanreding op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Bij Spaanse polder waren even twee rijstroken dicht. Die zijn weer open. Er staat nu nog 2 kilometer. Nog steeds wel lang is de file op de A27 Utrecht richting Breda. Langzaam tussen knooppunt Evelingen en Noordloos over 8 kilometer. Door de aanrijding rijden nog steeds geen treinen tussen Roosendaal en Breda. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer.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 Een energierekening van 16.000 euro voor een klein appartementje in Hilversum? En komt er nou echt een monorail in Almelo? Dit en andere bizarre, ware gebeurtenissen in kan niet waar zijn. Vanavond om half elf bij de VARA op Nederland 1. NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal... met aandacht voor de commissie De Wit. Want Wouter Bos was vanmiddag de laatste getuige... op de extra verhoordagen van die commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie... die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Het ging over de opgelopen kosten... van de redding van Fortis Nederland en ABN AMRO. Wilco Boom heeft vanaf vanochtend vroeg... de verhoren kunnen volgen. Wilco, uh, heeft Bos kunnen uitleggen... waardoor die hele deal destijds zo duur is geworden? Nou, het was in de eerste plaats een memorabel verhoor, Bert. Want er stond een oud-minister recht tegenover de commissie. En elk foutje of vermeend foutje dat de commissie maakte... daar ging hij vlijmscherp tegen. in. het lid Grashof eh, bijvoorbeeld, die hield hem uitspraken voor... die anderen bij de commissie eh, hadden gedaan. En dan zei Bos, nee, zo is het niet gezegd. En hij las dan vervolgens exact voor uit de notulen van dat verhoor... hoe het dan wel gezegd was. De vraag werd zelfs eventjes, wie nou wie zat te verhoren? Ik ben bang dat u echt moet corrigeren. De heer Tehaar heeft het alleen over een boekverlies gehad. En niet over een onderkapitalisatie. En dat is een buitengewoon essentieel verschil. Ja, Bos bewijst dus hier de commissie de les. En dat herhaalde zich een aantal keren. En kort en goed om op je vraag terug te komen... komt het er volgens Bos op neer dat de commissie ten onrechte de suggestie wekt... dat die hele reddingsoperatie voor Fortis Nederland en ABN AMRO... financieel uit de hand is gelopen en wel alles bij elkaar zo'n 30 miljard heeft gekost. Volgens Bos is dat niet waar. Er is wel een foutje van 2,3 miljard gemaakt. Dat wijt hij aan adviseurs van zakenbank Lazar. Maar verder is het volgens hem tamelijk goed gegaan. En uh, een bedrag van... 6,5 miljard bijvoorbeeld, dat later in de ABN AMRO moest worden gestoken... dat was volgens hem helemaal geen nieuw extra geld zoals de commissie suggereerde... maar geld dat er al lang was ingestoken. Ik heb een paar citaten vanuit uw commissie waarin u op zijn minst suggereert... dat het wel degelijk gaat om een uitgave. Uh, u heeft gezegd die 6,5 miljard is echt geld. Uh, u heeft vele malen gezegd de 16,8, uh, die teller is opgelopen met dit soort bedragen. Dat suggereert natuurlijk dat alle bedragen die er daarna bij zijn gekomen... hetzelfde karakter hadden als die eerste 16,8. Dat is gewoon niet zo. Goed, Waterbos in de verdediging. Hij heeft zijn eigen visie op tafel gelegd. Maar hoe zit het nou? Nou, het is een technisch ingewikkeld verhaal. Maar het komt er in die end op neer dat leningen... die al in Fortis Nederland, ABN AMRO zaten... volgens Bos werden omgezet in aandelen... Uh, en daardoor was het volgens hem geen extra geld dat er in die bank werd gestoken... en was er dus ook geen sprake van fors oplopen van de kosten van de reddingsoperatie. En hij was opmerkelijk scherp in de richting van de commissie... en hij waarschuwde die letterlijk voor vooringenomenheid. Dus ik hoop heel erg uh, dat het feit dat ik vanuit uh, de commissie... Een, een paar keer gehoord heb of dacht te horen... dat u ook de vraag beantwoord wilt hebben of er te veel betaald is niet getuigd van een zekere vooringenomenheid met betrekking tot dat dat de enige relevante vraag is. Ja, Duidelijk een getergde oud-minister Bos dus, die zich niet wil laten aanleunen... dat de redding van ABN AMRO en Fortis Nederland een uit de hand gelopen exercitie is geworden. Volgens Bos moet niet alleen worden gekeken naar wat het uiteindelijk echt heeft gekost... maar moet er ook worden gekeken naar de baten, want die uh, bankenredding die levert ook geld op. En bovendien is dankzij de redding van die bank het financieel stelsel niet ingestort... Hij erkende overigens wel dat de hele operatie voor hem en alle andere betrokkenen... een sprong in het diepe was, zonder diploma en zonder zwembandjes. Je weet dat je aan de vooravond staat van een potentieel heel grote transactie. Dat je, en dat je in eigenlijk een onverantwoordelijk korte tijd... met behulp van onverantwoordelijk weinig informatie... een hele belangrijke beslissing moet nemen waar heel veel van afhangt. Uh, don't try this at home. Don't try this, uh, this at home, zegt uh, Wouter Bos. Maar uh, ja, de grote vraag is, uh, wat moeten ze thuis bij de commissie ermee? Ja, dat is een hele goede vraag. Die zal voor de commissie ook nu niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Het is in elk geval wel zo dat er deze week met de extra verhoorde van de commissie... die natuurlijk eigenlijk voor de kerst al klaar was... maar omdat er nog een aantal vragen opkwam, uh, twee extra verhoordagen ingelast heeft... wel enkele raadsels opgelost zijn. Het idee dat de redding van Fortis Nederland en ABN AMRO miljarden duurder is geworden... Dat lijkt nu toch wel deels ontzenuwd. En ik denk ook niet dat je kunt zeggen dat er een grote uh, hoofddader is gevonden. Het beeld is toch, die bankencrisis die is als een soort natuurverschijnsel... over de politiek en over het land en over de banken gedendert. Al improviserend moesten er oplossingen worden bedacht. Daarbij zijn natuurlijk fouten en foutjes gemaakt... Maar het lijkt nu toch twijfelachtig... of de banken voor veel minder overeind gehouden had kunnen worden. Ja, en wat de commissie hier uh, uit gaat concluderen... Dat, uh, dat horen we pas in februari of maart. Uh, ik wens de commissie in elk geval veel sterkte. Nou, goed, we zullen de wensen overbrengen. Ze kunnen gaan schrijven. Dankjewel. je Wilco Boom was dat. Er was veel belangstelling vandaag voor Holleder. Niet alleen in de media. Raoul Serri organiseert thema rondleidingen in Amsterdam. En één daarvan heet de Holleder Tour... Verslaggever Karin Albers was benieuwd of die vandaag nou extra druk werd bezocht. En het zijn gouden tijden voor ondernemers die hun geld verdienen aan Holleder. Raoul Seré, de Holleder Tour. Ging de telefoon vanochtend meteen? Ja, dat, uh, ik, wist het nog niet. ik had de krant nog niet gelezen. Ik werd er gebeld voor mensen die, uh, door mensen die de tour wilden doen. Want die tour geven wij al langer. Hè. Het is door de Jordaan, dus het is sowieso wel leuk om daarheen te lopen. Maar van vandaag wordt het allemaal extra spannend. En hoeveel mensen hebben er geboekt voor vandaag? Als het goed is een uh, mannetje voor tien. We zijn nu nog te wachten. Ik denk dat er nog twee, drie bij komen. En dan uh, gaan we eens kijken hoe de jonge Holleder uh, leefde. Want daar gaat deze stoer over. Holleder in zijn jeugd uh, in de Jordaan. Van harte welkom allemaal. Uh, kom even op de stoep staan hier. Want er komen hier nog wel eens auto's voorbij. Of uh, Vespa-scootjes. <laughs> hier het uh, nummer 60. Het geboortehuis van, uh, van Holleder. En de tegeltjes die u uh, ziet. Ja, leuk hè? Ja. De tegeltjes die u ziet die zijn aangebracht door uh, Hollede Senior. Was u al van plan om vandaag deze tour te lopen of heeft u het speciaal vanwege de gelegenheid gedaan? Ja, ik was niet van plan. Nee, nee maar ik woon in de buurt van de Jordaan en ik uh, ja, een beetje nieuwsgierig. Een hofje, want hier had Heineken zijn metresse. En Doderer gaat bij zijn auto staan, wacht tot zijn baas uh, klaar is met uh, eten. En uh, terwijl Doderer staat te wachten bij zijn auto, komt er een jongetje voorbij lopen. En die de voetbal bij zich. En dus die twee zijn gaan voetballen. En dat was dus de jonge holleder. Loopt u nu speciaal mee vanwege nou, uh, vandaag? Ik dat had En toen wist ik dat deze tour erin zat. En toen hoorde ik dus dat er nu iets speciaals was. En toen zeiden we ze, nou, dan komen we er eventjes aan. Zei, en waarom, nou, waarom is het dan leuk om mee te lopen? Kunt u nou, uitleggen? Ja, je hoort toch weer eens andere dingen. Ik wist helemaal niet dat hij hier geboren was. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, misschien hoor je weer andere dingen ook. En dat vind ik dan wel even rijk dat je het even hoort. Ik hoop dat u het interessant vond. Ik wil u graag nog even een uh, biertje aanbieden. Een uh, glaasje Heineken. Hier in Café Het Monumentje. Misschien ja. tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u. Applaus. Wat vond u van de rondleiding? Nou, verhelderend. Wat ik zeg vooral dat je, dat je in straatjes komt waar je nog nooit geweest bent. En dat je een, een verhaaltje hebt voor als je met familie ja. rondloopt. Dat vind ik gewoon het leuke eraan. Dat we wel, wel vaker, uh, met, uh, ook met meneer een rondleiding gedaan. In andere buurten van de stad. En, Zijn die altijd zo kort? Nee. Deze was. Ik denk dat nee. het door de kou komt. Nee, maar absoluut niet. Nee, meestal nee We hebben ook die echt met. Zeg, er de... even de... een beetje doorheen gejast, had ik het gevoel. Ja, dat, uh... ja, of. Ja, dat denk ik ook wel. Ze zijn meestal. Nou, die met die. Hoe heet die dingen? Die wichelroeders. We hebben op de wand. Ik heb een homo tour gedaan. Die was anderhalf uur. Maar de man wilde ook steeds. Nee, bijna twee uur. Ja. En wat gaat u nu bijblijven? Van wat hij verteld heeft over Holledig? Over Holleider specifiek. Nou, dat, dat geboortehuis, daar komen we geregeld langs. Ja, dus soort, dat uh, gaat me zeker. En dan zeg ik, ah, daar is hij geboren. En verder niet zo heel veel. Het voetbalverhaal, dat vond ik erg dat leuk. Is dat leuk. is een grappig grap, grap verhaal om erbij uh, te hebben. Dat hofje is hartstikke leuk om een keertje door te lopen natuurlijk. Ja. Maar uh, zoals ik ben eerder, het ging mij niet specifiek om Holleider. Want het, ik heb altijd een, een grote hekel gehad aan de term topcrimineel. Net alsof je ergens goed in bent en dan... Uh, Goed ben je in kunst, een top, ben je in kunst of in sport of in weet ik wat. En dit is meer het laagste van de bodem op de grond van... Dus waarom die term? Dus de, nee, de bewondering ligt niet daar, ligt meer in de buurt. Reportage was van Karin Alberts. Een opvallende workshop in Rotterdam, dat gaan we zo dadelijk doen. In drie uur tijd je eigen speelfilm maken, dat straks. Uh, maar we gaan eerst naar Italië. Het noorden van Italië is namelijk getroffen door een aardbeving. Beving had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Het is de tweede aardbeving in Noord-Italië binnen een week. Correspondent Bas Mesters is in Rome. Rome, Bas, wat weet je over de slachtoffers en de schade? Nou, er zijn geen slachtoffers gemeld en van schade is ook nog niet veel bekend. Het was een diepe schok in hetzelfde gebied als, een, uh, als eerder deze week. Steden als Milaan, Bologna, Parma, Genova, Florence, Turijn. Overal werd de schok gevoeld omdat hij juist zo diep was. Um, het treinverkeer is een tijd stilgelegd. Men heeft geverifieerd of de sporen beschadigd waren, maar alles rijdt weer. Op er zijn veel telefoontjes naar de burgerbescherming gekomen van directeuren van scholen of ze de leerlingen naar huis moeten sturen. Maar ja, inmiddels zijn de scholen voorbij en zullen ze naar huis zijn. Het was dus, er is nog een kleine naschok geweest. En de vraag is natuurlijk, komt er nog meer? Ja, want dat is dan ook de grote vraag. Niet alleen komt er meer, maar is Noord-Italië uh, Noord goed voorbereid op meer? Nou, dit is in een gebied waar eigenlijk niet zoveel um, aardschokken plaatsvinden. Dat is niet het meest seismisch gevoelige gebied van Italië. Dat is Noordoost-Italië uh, tegen de Dolomieten aan. En dat is meer uh, zeg maar L'Aquila, waar de aardbeving is geweest. Dus echt voorbereid. Dat ligt aan, aan, de, aan de zwaarte van de, uh, van de klap. Uiteindelijk is het altijd zo dat Italië enorm goed is in de eerste. Uh, Hulp. De burgerbescherming is heel goed georganiseerd. En daarna wordt het heel moeilijk, zoals je ziet in Laakwila. Waar nog steeds het centrum er heel desolaat binnenbij ligt. En waar de wederopbouw nog steeds niet is begonnen. Goed, dankjewel voor dit moment. Bas Mesters. Een opvallende workshop, dus in Rotterdam. In drie uur tijd je eigen willen maken, gaan we zo over praten. Eerste verkeersinformatie bij de AWB zit Jolande van der Velde. Het uh, lijstje dagelijkse files wordt langzaam wat korter. Wel komen er weer wat, uh, wat nieuwe zaken bij. Er is een aanrijding geweest op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Knopen ter Brestseplein staat nu twee kilometer. Op de parallel, parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. De Franse regisseur en meester videoclipmaker Michel Condrich is in Rotterdam. Hij geeft daar workshops filmmaken. Voor het pand van galerie Roodkapje op de Meent staat een bord. En daar staat op Home Movie Factory, make your own movie. En dat is wat tientallen mensen graag doen. Drie uur de tijd om samen een echte film te maken. Trudy van Rijswijks is van de radio, volgt in het proces. Oh, hier zit een heel uh, stappenplan. Je moet eerst bekijken welke sets er zijn. Dan moet je een camerapersoon benoemen. Dan moet er een genre gekozen worden en daar zijn we nu mee bezig. Vervolgens een titel. Het is gewoon een tien stappenplan. En zo kom je dan kennelijk vrij snel tot het maken van een film. En de poort is een man fingeert geheugenverlies om moord op vrouw te verdoezelen, die die heeft gepleegd als weervarken. Niet weerwolf, maar weervarken. We zijn intussen drie kwartier ruim verder... en de naam van de film is veranderd in mooi weervarken. De deelnemers eentje heeft een camera in de hand... Maar dit is heel bijzonder. Een gevangenismutsje, zo'n zwart-wit streepje. Wat heb jij bij je? Een knuppel? Oh, je bent politieagent. Ik zie het. Want zo'n jasje aan, handboeien. Hebben jullie eigenlijk iets met film? Waarom, waarom doen jullie mee? Nou, Ik ben altijd wel vrij obsessief met films uh, bezig geweest. En uh, met creatieve processen ook wel. En, uh, nou ja, op, op allerlei vormen. Alleen, uh, dit was wel een unieke kans om uh, yeah, een van je... Uh, ik ben wel vrij groot fan van... Uh, van de regisseur waar het hier om gaat. Dus uh, het is ook wel erg leuk om hem uh, te zien en uh, aan dit project zo mee te doen. Je hebt ook nog een varkensneus. Wat ga je daarmee doen? Ik verander langzaam in een weervarken. Waarom doe je mee? Heb je wat met film? Uh, ja, ik maak zelf filmpjes, dus ik vind het wel leuk om nu uh, in een groepje zo snel een film te maken. Heel snel, hè? Heel snel, ja. Je hebt nu dus die uh, drie kwartier, twee keer drie kwartier sessie gehad en nu een uurtje om te draaien. Dat kan normaal nooit. Nee, maar je kan al heel veel doen, denk ik, in zo'n korte tijd. Zeker als je uh, niet te lang nadenkt en gaat aarzelen over alles, kom, kom je wel met een resultaat. Sorry, I'm trying to make sure everything is going... Everything is going very well... It's incredible how fast you can make a movie. It depends what you call a movie. If you want to call that a movie it's fine, but it's not really it's it's an amusement, it's a distraction. I have to translate a bit. as you te film wilt noemen best, but het is eigenlijk ja gewoon entertainment is So that's what's very important to me. I'd like to prove that everybody has creativity. I mean people are more creative than others, it's it's it's possible but not necessary the people you see on tv are doing making movies. Het is belangrijk is samenwerken, maar ook belangrijk is creativiteit. Dat heeft iedereen in meer of mindere mate, maar dat kun je simuleren. Ik wil laten zien dat iedereen dat kan. I think we are missing a murder down there. Een a, a, mur a murder? A murder. A murder? Somebody is getting killed there. <laughs> yeah. And nobody in the woods. Oh. the Ja, goed en Niet lachen, hè, Action! <lacht> en lachen, want hij is dood. Het beste like ever. Wat hebben we nou geleerd van deze middag? Nou, geen... nou, dat, uh, door alles uit te spreken en alles te proberen, kom je samen wel tot iets wat je in je eentje niet had was gelukt. Dat was de bedoeling van de kunstenaar. Dat je... Je verlegenheid uh, achter je liet en het, het creatieve proces op gang werd gebracht. Dat is gelukt dus. Ja, vind ik wel, ja, zeker. Ja. Wat ook wel bijzonder is, is dat je als je binnenkomt, ochtends ken je elkaar totaal niet, dat je toch na een uurtje al je grenzen laat varen. En voor je weet lig je ja, dood op de grond. En, uh, maar uh, dat is het bijzondere, vind ik wel. Dat je gewoon heel snel een uh, soort teamgevoel hebt. Ja, als doodje op de grond. Goed, je maakte dus samen een echte film. Trudy van Rijswijk maakte de radioreportage. De VN-veiligheidsraad de bespreekt vanavond een ontwerpresolutie tegen Syrië. Ontwerpresolutie is opgesteld door westerse en Arabische landen... en steunt een oproep van de Arabische Liga aan de Syrische president Assad om af te treden. Ondertussen komen er berichten binnen dat het Syrische leger weer met grof geweld optreedt... in de steden Hama en Homs. Correspondent Sander van Horen, Sander om met het laatste te beginnen. Wat weet jij van het offensief van het Syrische leger in Hama en Homs? Dat het inderdaad een offensief lijkt, wat uh, gisteren is ingezet en wat vandaag onverminderd doorgaat. En uh, heel moeilijk om betrouwbare cijfers te krijgen. Maar Syrische mensenrechtenorganisaties spreken over tientallen doden in beide steden. En ik begrijp ook al dat er, althans dat zijn meldingen in de kranten, onder andere de Britse kranten. dat er scherpschutters uit Iran en van de Hezbollah actief zouden zijn. Ja, lastig bericht. Het uh, komt van een uh, uh, meneer van een uh, ministerie in Damascus, dat, uh, die is overgelopen. Die heeft dat uh, verteld. En ja, echt hardere bewijzen zijn er niet. Kijk, het klinkt aannemelijk. Uh, ook al op andere fronten heb je gezien dat Iran, Hezbollah in Libanon en Syrië samenwerken. Dat er uh, bijvoorbeeld ook mensen van Hezbollah in Syrië getraind werden door uh, instructeurs uit Iran. Dus het zou zomaar kunnen dat die landen elkaar over en weer schieten, maar... Ja, het blijft een beetje om het in het Engels te zeggen, guilty by association. Ja, we weten het dus gewoon uh, nog niet, maar het zou wel uh, goed kunnen. Maar laten we dan eventjes naar waar ik het eerder over had: de Verenigde Naties hebben. De, de ontwerpresolutie. Die zou moeten worden gevolgd door een echte resolutie. Maar ja, ja. dan hebben we natuurlijk altijd nog China en uh, Rusland. Die liggen al een hele tijd dwars. Blijven die dwars liggen? Ja, blijven dwars liggen. Maar, uh, Rusland is daar al heel uitgesproken in geweest. Kijk, het was een plan van uh, de Arabische Liga om de macht in een paar stappen over te dragen aan een burgerregering. En een van die stappen die zou zijn dat de president Assad dat die zou terugtreden. Nou ja, dat is voor Rusland gewoon een stap te ver. Ze zijn zo vierkant achter Syrië gaan staan de afgelopen tijd... dat ze dit bijna niet kunnen omarmen. En dat zullen ze dus ook niet doen. Dat hebben ze heel duidelijk laten weten. Dus... Ja, het, het zal een schone dood sterven. Er zal nog veel over gepraat worden, ook het weekend. En dan maandag zal het waarschijnlijk stuiten op een Russisch veto. Ja. Ondertussen komen er ook nog andere berichten. Hè? Want we hebben het voortdurend over de doden in die, in die twee steden. Uh, UNICEF uh, komt vandaag ook met een bericht naar buiten... dat er de afgelopen maanden bijna 400 kinderen om het leven zijn gekomen in uh, Syrië. Ja. En ze zeggen ook dat er heel erg veel kinderen zijn, uh, zijn vastgezet. Um, en ja. UNICEF zegt ook gewoon dat is de verantwoordelijkheid van het regime. Nou, nee, daar zijn ze wat ontvoerstig over. Kijk, Unicef heeft een hele interessante positie eigenlijk. Ze zitten namelijk in Damascus en zeggen ook dat ze uh, gemiddeld genomen goed samenwerken met de regering. En ze spreken dus ook niet over uh, door een van beide partijen dat die kinderen gedood zijn. Dat laten ze in het midden. Maakt het natuurlijk niet minder vreselijk. Maar Syrische mensenrechtenorganisaties die uh, vanuit het buitenland opereren, die zijn veel stelliger. Die leggen heel duidelijk de schuld bij de regering. Nou, UNICEF doet dat niet. Maar ja, laat onverlet dat er dus bijna 400 kinderen om het leven zijn gekomen in dit conflict, wat al ruim 10 maanden duurt. En dan hebben we het dus ook over duizenden volwassenen. Ja, het zijn trieste cijfers. En als je kijkt naar het spel wat op dit moment in de Veiligheidsraad gespeeld wordt, op diplomatiek niveau hoef je daar op korte termijn geen oplossing van te verwachten. Nou, dat is helder. Dankjewel. Sander van Horen was dat. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Overzicht. is Freddy van Teen? Ja, over Willem Holleder heeft u al van alles voorbij horen komen. Er is onder meer een film gemaakt over de Heineken-ontvoering... waarvoor hij ook veroordeeld is geweest, de Heineken-ontvoering. Pas nog probeerde Holleder vertoning van die film te voorkomen. Maar hij ging eind oktober in première... en had na vier dagen al 100.000 bezoekers. Voor zover ik heb kunnen vinden... draait hij nu alleen nog maar in Baalwijk en Enschede. Dit is geluid uit die film. Hij komt elke avond in bijna exact dezelfde tijdse kantoor uit. Hij wordt niet gebracht. hij heeft geld, hij heeft geld zelf. Maar dan maken we er wel 100 miljoen van. Dat is veel te veel, man. Dat is ook te veel. Ik kan die sjouwen halen. Well, Blonderen hearing, hè, als muziek. De Telegraaf schrijft op de site dat Holleder zijn eerste vrije middag vandaag door heeft gebracht. in het bos met familieleden. Misdaadsverslaggever Peter R. De Vries twittert dat hij vanmiddag ook met hem heeft gesproken. De Vries laat ook weten hoe Holleder eruit ziet. Getekend, maar verder best goed. De Volkskrant vraagt zich in een artikel op de site af... moest Holleder wel vrijkomen of heeft het OM fouten gemaakt? Onder andere Auke Kok, schrijver van het boek Holleder de Jonge Jaren... en wij kennen hem ook van andere dingen, is geraadpleegd. Auke Kok en die zegt... het is natuurlijk een slechte zaak dat justitie jarenlang roept... dat Holleder achter de liquidatie zit... en dat hij een ongelooflijk meedogenloze misdadiger is... maar dat het uiteindelijk niet met voldoende bewijs kan komen. Het OM roept dat soort dingen namens ons allemaal. In Duitsland is de holocaust herdacht. De moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de herdenking in het parlement... hield de 91-jarige Marcel reich een toespraak. Hij was jarenlang de beroemdste literatuurcriticus in Duitsland. Wereldwijd besteden heel veel kranten aandacht aan de herdenking. In Duitsland natuurlijk, maar ook de Washington Post bijvoorbeeld. Rij Granitsky werd door de nazi's naar Polen gedeporteerd. Hij overleefde het ghetto van Warschau. In zijn reden vertelde hij over de deportaties... en de dood die het leven in het ghetto beheerste. Er is geen dag geweest dat ik niet aan het ghetto heb gedacht, zegt Rij Granitsky. Onder meer de Sheryl Post schrijft over wat hij vertelt... over de opstand in het ghetto. In zijn Handelsblad staat een foto die meer vragen oproept... dan dat hij beantwoordt. Er is een man op te zien die werelds grootste smaragd... naar zijn mond brengt om hem te kussen. Dat staat eronder. Wat vragen oproept is de man die de smaragd kust. Die heeft een sportieve trui aan en een openhangend jack er overheen. Hij is zo te zien ergens tussen de 20 en de 30 jaar oud. Hij ziet eruit alsof hij niet in het veilinghuis werkt... maar even langskomt. Zou het nou zo zijn dat hij het publiek dat naar de smaragd komt kijken... Gewoon, dat hij het gewoon mag oppakken en kussen dus? En overigens, u denkt bij een grote smaragd ongetwijfeld aan groot. Zeg, zo groot als een ei. Of gewaagd, zo groot als een greepvroet. Maar u denkt vast niet aan zo groot als een baby van een paar maanden. En zo groot is deze smaragd. Hij weegt 11,5 kilo en hij is 57,5 karaat. En het is trouwens geen hij, maar een zij. Ze heet Theodora. Waarom is nou weer zij? Nou ja, goed. Op die nieuwe, de nieuwe film van Monty Python... Uh, we hebben het er toe straks net voor half zes al eventjes over gehad. We verheugen ons erop. Maar ze moeten er ook nog aan beginnen. U hoorde al dat naast het beroemde oude groepje... ook Robin, Will Robin Williams mee gaat doen. En we willen u even een idee geven over hoe die klinkt. Williams zegt dat het beste wat je kunt doen met een schot... is met hem drinken. Want anders versta je hem niet. Als u dus het volgende stukje verstaat... bent u een talenwonder. Of een schot. And if you want a linguistic adventure, go drinking with a Scotsman. Because you can't fucking understand them before. You land in Scotland and they're going, do you know Kip Oh yeah. <laughs> <laughs> oh yeah, right, you're a big guy, got a bunch bullets, <laughs> that's it, nothing you think of Goed, ik heb een schotse zwager, die versta ik ook nooit. Maar het is ontzettend leuk om met hem whisky te drinken. Goed, dankjewel Freddy. Freddy van Dijn was dat. Wat gaan we doen straks na zes uur? Het boerkaverbod, we horen minister Spies daarover. We gaan ook eventjes bellen met het wetterskip in Friesland. Hebben we hebben een opmerkelijk bericht de deur uitgedaan. Over het, uh, de vorst die voor de deur staat. En dat er gewoon niet meer gemalen gaat worden. Nou, dan weten wij wel wat er in aantocht is. Of in ieder geval waar ze van dromen daar in Friesland. Daar gaan we allemaal over praten, zo dadelijk, na zes uur.